Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Nederlands meisje van elf is gisteren vanuit Syrië naar Nederland gebracht. Dat melden bronnen aan de NOS. Het meisje heeft een Nederlandse vader. De moeder, die niet Nederlands is, vertrok enkele jaren geleden met haar dochter naar Syrië. De vader deed aangifte van ontvoering en schakelde het Rode Kruis in... dat de zaak bij zusterorganisaties heeft neergelegd. Uiteindelijk kwam er toestemming van de Turkse autoriteiten om de repatriëring te begeleiden. De moeder keurde de gezinshereniging goed... Het is voor zover bekend voor het eerst dat een kind op deze manier uit Syrië is teruggehaald. De grote demonstratie die vanmiddag in Moskou zou worden gehouden... lijkt door een grote politiemacht in de kiem gesmoord. Inmiddels zijn er al honderden mensen opgepakt. Met de demonstratie wilde de oppositie protesteren tegen het uitsluiten van een aantal kandidaten... van deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen in Moskou in september. Volgens de autoriteiten mogen ze niet meedoen... omdat ze niet voldoende ondersteunende handtekeningen hadden verzameld. De oppositie bestrijdt dat. Afgelopen woensdag werd Alexei Navalny... de een van de belangrijkste oppositieleiders al opgepakt. In Italië is geschokt gereageerd op de moord op een agent in Rome. Hij werd door een Amerikaanse toerist... zeker acht keer gestoken met een mes. De Amerikaan was samen met een vriend in Rome... op zoek geweest naar cocaïne... Ze waren daarbij opgelicht en wilden verhaal gaan halen. Toen de politie erbij kwam, stak een van de Amerikanen in op de 35-jarige agent. Die overleed later in het ziekenhuis. De Amerikanen gingen ervan door, maar de mannen van 19 en 20 jaar werden later aangehouden op hun hotelkamer.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 You De zomerhit van dit jaar, de senorita. Welkom bij het derde uur weer van Zandvoort op zaterdag. Wat gaan we in dit uur allemaal doen, Cor? Ja, we proberen nog wat uh, informatie te winnen over uh, de hippie markt die er gaat komen. En dat is het Music and Hippie Festival, a tribute to Woodstock. Nou, daar hebben we inmiddels de, een van de organisatrices uh, over benaderd. En dan gaan we straks over een uh, kwartiertje gaan we daar een telefonisch interviewtje mee hebben... Verder hebben we dan natuurlijk nog, uh, als ik dat nog kan vinden. Want dat stond voor het nieuws. Ja, het is komkommertijd erop. Het is niet zo heel veel nieuws. Nee, hè? maar we hebben de Formule 1 gelukkig. We hebben de Formule 1 gelukkig. En uh, dat gaat uh, met onze Max gaat het daar hartstikke goed. En uh, nou, er is nog geen uitslag over precies hoe het ervoor staat. Ja, die weten we wel, maar die verklappen we nog niet. Dat nou, doen we zo dadelijk. Dat doen we dan zo dadelijk. Oké, okay, nou, dat gaan we dan zo dadelijk doen. En dan hebben we om uh, half vijf hebben we het dier van de week en om kwart voor vijf hebben we het uh, gedicht van de week. En het gedicht van de week gaat deze keer over uh, het strand en de zon en de zee. Dat is mooi. Nou, wordt weer een gezellig uur Zandvoort op zaterdag. Gewoon lekker uh, blijven luisteren naar de lokale radio uh, ZFM. Ja, we zijn er tot aan entertainment voor jou. Fred Hij die uh, komt weer uh, richting de studio en hem hoor je na vijf uur. Je hoort heel veel zomerse muziek, waaronder deze van uh, Ryan Parrish, de Dolce Vita. Ook weer zo'n lekkere zomerse plaat uit de jaren tachtig. Meer zonnige muziek komt eraan, want het was hard in de City uh, afgelopen week met uh, bijna 40 graden. En we gaan volgende week gaan we het koud krijgen, Cor, met een uh, graadje of uh, 22, 24, hè, daar had je het over. Ja, dat was inderdaad een... Uh... Een drastische temperatuurdaling, Bijna gehalveerd. Bijna, ge bijna gehalveerd. En dan nog 22 graden. Nou, we hebben niks te klagen. Het was in ieder geval Hard in de City. Brengt ons bij deze single van uh, Billy Idol. En daarna krijg je de uitslag van de kwalificatie van de Formule 1. Ja, je noemt Billy Idol. Dat is heel leuk. Want uh, mijn collega is helemaal fan van Billy Idol. Dus ja, ik heb wat nummers van hem opgezocht. Hè? Van White Wedding onder andere en Dancing uh, with Myself. Maar hij treedt nog steeds op, wist je dat? Ja, echt waar. Ja. Die oude man. Die, die oude man. En hij ziet er nog steeds uit alsof het een mid-veertiger is. Ja. Geweldig. Hoe oud was je toen niet, dit song? Heel, heel veel jonger. Ja. ja. Je hebt mensen die, ver, die verouderen nooit, hè? Nee, dat is waar. Kijk maar ja. naar mij. <laughs> Oké. Okay. Zou het met de pruit en de beats ook weer hard in de city worden, hoor, Denk je? Ik heb het idee, Rob, dat het uh, niet de laatste warme week is geweest van dit seizoen. Dat zou zomaar kunnen. Zou zomaar kunnen. CFM, Race Radio Pit Report. Pit Report. Ja, waar het er ook uh, warme uh, en hete aan toe ging. Dat was zo op het uh, Formule 1 circuit van Hockenheim. We hebben het over de Grand Prix van Duitsland en we hebben juist een geweldige kwalificatie beleefd, in ieder geval voor onze eigen Max. Ja, en uh, het nieuws is dat Lewis Hamilton, ja, verbaasd me natuurlijk weer niks, die startte de Duitse Grand Prix vanaf de pole position. En de wereldkampioen Leidere bleef Max Verstappen en Valtteri Terry Bottas voor en het team van Ferrari beleefde een uiterst pijnlijke middag met technische problemen voor beide coureurs. Lewis Hamilton deelt dus de eerste startrij met Max Verstappen... waarbij de Brit op de medium-band start en de Nederlander op de zachte band. En de tweede startrij werd compleet gemaakt door v Valtteri Bottas... En die gaat op de softe band aan de gang en Pierre Gasly op de harde band. Voor Ferrari verliep de kwalificatie dramatisch. In Q1 moest Sebastian Vettel direct de pits opzoeken met turboproblemen. Hij start zondag als 20ste. Nou, ik zie hem nog niet terugkomen naar de eerste regionen. Want ik, als ik dan Vettel zie... dan heb ik altijd zoiets van... die man heeft het opgegeven of Ja. Ja, dat is gewoon... Uh, hij is reclame. Huh? klaar. Nee, hij is een beetje, een beetje bang voor Leclerc. Ook dat, ja. Nou, in ieder geval... hij start de zondag als 20e. en teamgenote Charles Leclerc... die drong door tot Q3... maar kon wegens technische problemen... eveneens niet in actie komen... en die start dus als tiende... Nou, op de eerste positie dus Lewis Hamilton. Op de tweede plek Max Verstappen. Derde, Valtteri Bottas. Vierde, Pierre Gasly, Vijfde, Kimi Raikkonen. Zesde, Romain Grosjean. En zevende, Carlos Sainz. achtste Sergio Perez. En negende, Nico Hulkenberg En op tien, Charles Leclerc. En Ricciardo? Ja, uh, die staat helemaal op dertien. Op dertien, oké. Okay. Ja. Die is een beetje verdwenen, is. als ja. hij naar de Renault? Het uh, is... was geen uh, goede deal. Nee, nou ja, weet je, hij wilde natuurlijk verder. En hij, uh, hij heeft natuurlijk een hele goede teamgenoot gehad aan, uh, aan Max Verstappen. Mm -hmm. Ja, en dan, dan, ja, dan, dan, dan verdwijnt hij in het niets. Maar ja, nou zit hij bij Renault en is hij helemaal niks meer. Oké, okay, nou, goed uh, nieuws voor de, de Williams. De beide Williams-coureurs uh, zijn niet de laatste twee van de startgrid. Nee, want dat is nu Sebastian Vettel, die is de laatste. Oké, okay, nou morgen dus om drie uur uh, tien over drie om precies te zijn. Start de race. Ja, dat was de uh, happy ending, ja. Dan moet je niet naar andere dingen gaan denken. Maar in ieder geval uh, de single van, uh, van Joe Jackson. Het is uh, zes minuten voor half vijf. We gaan het hebben over de hippie markt. Ja, er is uh, binnenkort een Music and Hippie Festival. A tribute to Woodstock. En aan de telefoon hebben we Manon, als het goed is. Ja, hoi. Hallo Manon. Ja, hoi. Ja, um, Music and Hippie Festival a tribute to Woodstock. En jij bent daar een van de organisatrices van, als ik begrepen goed heb begrepen. Ja, dat klopt. En dat is nu, uh, nu gaande in Zandvoort. Ja, en hoe ben je daar nou bijgekomen om dat uh, uh, te organiseren eigenlijk? Ik organiseer al, uh, tenminste nu voor het derde jaar, uh, hippiemarkt in Zandvoort op het Pappersklein. Ja. En we zijn al uh, bekend ook uh, in Zandvoort. Uh, tevens is het 50 jaar geleden dat het Woodstock Festival, het uh, Muziek en Arts Festival, plaatsvond in Amerika. Ja. Uh, wat eigenlijk een teken van drie, uh, drie dagen van uh, Peace en Music. Ja, dat was allemaal met uh, muziek die uh, inmiddels uh, behoort tot de Evergreen en die nog steeds uh, op de radio ja. wordt gedraaid. En dat kan je niet van iedere plaats zeggen. <laughs> <laughs> nee, ik geloof Dat, dat was een gratis krachtig muziekfestival. Uh, met een hippie rock en moedstock thema. Uh, en uh, met muziek natuurlijk uit de jaren 60. En uh, dat proberen we hier ook neer te zetten, maar dan wel in een moderne variant. Het ja? is ook, uh, ook wat modernere bands. Uh, we hebben op zondag Spaanse muziek. Uh, er treden zingen-songwriters uh, op. En op uh, zaterdagavond, vanavond uh, de Woedstekse band. Ja, wat ik tegenwoordig uh, regelmatig hoor op, uh, op internet-radiostations. is dat uh, nummers uit de jaren 60 en de jaren 70, die dan een bepaalde stijl hebben. dan gaat bijvoorbeeld een, uh, een Spaanstalige uh, band die gaat dat dan coveren. Maar dan in hun stijl, maar wel met dezelfde tekst uh, en dezelfde melodie. Je bedoelt dat soort varianten? Nee, nee in dit geval niet. Nee, het is oh. gewoon uh, een Spaanse uh, Spaans band met de muziek uit, uh, uit hun land zelf. Er dus zijn geen koffers. Uh, geen uh, wat, wat ik al zei, we proberen een moderne variant in te zetten. Het is eigenlijk ontstaan van 50 jaar geleden. We organiseren al hippie markten. Uh, we krijgen ook veel aanvragen van bands die willen spelen bij ons. Ja. Ja, wat niet altijd mogelijk is op de markt uh, vanwege budget. Uh, er kwam in oktober kregen wij een mail vanuit de uh, gemeente Zandvoort dat een casino voor vrij kwam vanuit ja. Zandvoort. Uh, voor innovatieve ideeën. En uh, daar hebben wij ons op ingeschreven met het uh, plan dus voor dit uh, driedaags festival, wat bestaat uit een, uh, een voetboulevard, een hippiemarkt markt uh, en drie dagen live muziek. Ja. En allerlei andere belevingen nog uh, roepen, uh, handlezen, fotoboot is er, uh, allerlei leuke activiteiten waar bezoekers aan deel kunnen nemen. Uh, en toen kregen wij dus uh, te horen dat het uh, goed gebeurd was. Dus met een klein sponsorbedrag uh, konden wij uh, van start. En het uh, daar zijn we alles verder uit gaan werken. Dat resulteert in dat we uh, acht maanden later... Uh, het Riedrags Festival in Zandvoort mogen neerzetten. Ja, nou dat is heel mooi. Dat is dus vandaag nog aan de gang en ook nog morgen. Gisteren al begonnen. Gisteren begonnen? Ja, ja. en het is uh, dus vrijdag, zaterdag, zondag vanavond tot 11 uur. En morgen van 12 tot zes. En dat is gratis toegankelijk. Ah, en, en dat is op het... Badhuisplein en, Badhuisplein en de boulevard. Ah, en als ik dan bijvoorbeeld. Uh, ik ben niet zo helemaal thuis in, uh, in de hippie scene. Dan, dan, dan zie ik iemand in bepaalde kleurige uh, kleding. met lange kettingen en wietrokend uh, van het leven ja. genieten. Maar is dat een verkeerd beeld wat we nu hebben van een hippie? En dreads en blote voeten. en een vrijheid, blijheid en een gekleurde kerven. Nee, dat is, dat is een heel goed beeld, denk ik. En uh, ik denk dat we vandaag kunnen spreken van uh, moderne hippies, in elk geval de mensen die met ons meereizen. Maar ook nog wel de hippies van, uh, van toen de tijd hoor. Dat zien we ook terug in de bezoekers, inderdaad. Die uh, heel, heel divers publiek. Ja. Dat het echt uh, de, de blonde mensen op uh, blote voeten. Uh, met de, met de dress en een kleurrijke kaftans aan. Maar ook uh, moderne, bohemium geklede uh, bezoekers. Veel toeristen uit uh, Duitsland, maar ook uh, mensen uit Duitsland die echt uh, voor dit festival hier naartoe komen. Dat is uh, leuk om te zien. Dus gisteren is er spontaan nog een, uh, een vrouw aankomen rijden. Uh, met een hele gekleurde flauwe powerbus. En uh, die zei: kan ik hier drie dagen komen bellen blazen voor de kinderen. Nou, hartstikke welkom. Dus dat is uh, een leuke toevoeging. Dus het is echt een, uh, begint een beetje een landelijk tintje te krijgen. Doordat jullie met dat festival ook mensen aantrekken van, van, van ver buiten Zandvoort. Die volgens een bepaalde manier van leven uh, ja, hippie zijn. Uh, ja. We zijn met de Hippie, hippie Markt, uh, de Ibietsamarkten reizen we al vijf jaar door heel Nederland. Uh, we zitten nu voor het derde jaar daarmee ook in, in Zandvoort. We hebben een uh, weekmarkt elke vrijdag in het hoogste zon. Ja. Het de zes, zes vrijdagen. Die vindt nog volgende week plaats: 2 augustus, 9 augustus, 16 augustus. Uh, het is inderdaad een reizend gezelschap geworden van, van deelnemers. Ook mensen bijvoorbeeld uit Tenerife die bij ons aanhaken, die elke zomer terugkomen om uh, bij ons op de markt te staan. Veel handgemaakte spullen, ver, trade producten uh, Ja, inderdaad, ook weer de kleurrijke die verkocht worden. Maar ook wel de modernere uh, spullen dus voor ieder van eens. Nou, ik vind dat een uh, hele grote fijne aanwinst voor Zandvoort. En ja. is dat nou nu. Uh, ben je nou van plan om dat jaarlijks te gaan doen, dit evenement? Dat zou leuk zijn, hè? We, willen, we gaan eerst kijken hoe deze drie dagen lopen, maar tot nu toe gaat dat hartstikke naar ons zin. En bezoekers zijn positief. De gemeente is enthousiast. Ja, je hebt en, natuurlijk wel het weer ontzettend mee. Het is natuurlijk prachtig weer. Ja, ja dat is altijd een beetje spannend inderdaad. En, uh... Ik kan er eigenlijk niet alles van op aan, maar het zit, zit ons ontzettend mee. Dus dat is uh, fijn. Gisteren was het wel erg warm, moet ik zeggen. Dus mensen blijven dan toch wat langer op het strand hangen. Maar dat mocht de pret uh, s'avonds zeker niet drukken. En uh, ga drie dagen peace, love en hippiness aan zee. Wat willen we nou meer? Ja, prachtig toch? Ja, heerlijk. Mensen genieten. deelnemers nou, ook. Ik uh, zal het nog één keer herhalen. Het is dus tot 11 uur vanavond op het uh, Badhuisplein. Ja. En ook morgen is het nog vanaf 12 uur spinners. Ja, tot Kijk eens anders, als mensen daar nog interesse in hebben om daar naartoe te gaan... ...ik denk het wel, dan is morgen nog een mooie dag om dat even te gaan bezoeken. Nou Manon, ik zou zeggen dankjewel voor je informatie. En ik hoop dat het volgend jaar weer terugkomt. Ja, wij ook. Dankjewel. Oké, okay. dank je. Hoi. Jo, hoi, hoi.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 Let it shine within your mind And show you the color Painted pony on the spinning A painted pony let the spinning wheel fly is altijd een heel apart stukje van die plaat. word je een beetje nerveus van, hè? Ja, ik moet ineens denken aan uh, zo'n kinderdraaimolen... die uh, ja. een en ander horrorfilm uh, speelt. Ik moet altijd denken aan... Uh, daar wordt aan de deur geklopt, hard geklopt, zacht geklopt. Yes. Ja. Ja. Ja. Ja, ja, toch? De spinning wheel was dat. Inderdaad, uh, naar ons uh, Woodstock uh, uh, interview. Ja, een, een plaat die erbij past. Ja, ik dacht, je gaat er wel draaien van... Uh, I wanna be happy and I wanna Ja, nee, die na, kwam na, net niet door na, de programmeleiding na, heen. Na, dus uh, bij na, deze was het wel leuk geweest. Ja. Het dier van de week, of dieren van de week. Ja, want er zitten twee uh, Duitse herders zitten te smachten naar een nieuw baasje. En het is een uh, kortharige gecasteerde reu met de naam Max van bijna twee jaar oud. En die zoekt een baas die ervaring heeft met grote honden. Is heel vriendelijk en enthousiast naar mensen toe en vindt ook rust om lekker te knuffelen luister goed als je dadelijk in consequent bent... en is zeer actief, gek op spelen... en zou graag met zijn baas op cursus gaan. Oudere kinderen zijn voor hem geen probleem. Hele jonge kinderen, daar moet hij dus heel erg aan wennen. En alleen thuis zijn is hij het afgelopen half jaar niet geweest. Dus dat moet ook rustig opgebouwd worden. Want honden die dat, uh, naar een nieuw baasje gaan... die krijgen dan altijd verlatingsangst. Hè? Dus als ze dan alleen blijven, dan uh, gaat het baasje weg... breekt de hele boel af. En terug is er niks meer over voor je bankstel... en je gordijnen liggen eraf. Dus hij is netjes zindelijk en hij is vriendelijk, maar lomp naar andere honden. En dat zal niet iedere hond leuk vinden. Zijn sociale vaardigheden met honden moet nog wel begeleid worden... aangezien hij geen rem heeft en zeer wild kan zijn. Hij zou wel samen kunnen wonen met een hond... maar dan moet dit wel een grote, zeer stabiele teef zijn die tegen een stootje kan. Nou, dat is in ieder geval Max. En dan zit er ook nog een langharige gesteriliseerde teef uh, Jess van ruim 4 jaar oud... Het is een vriendelijke, zachtaardige dame en die zoekt een gouden mandje. Ze is enthousiast en vriendelijk naar mensen toe, gek knuffelen en aandacht en kent de basiscommando's en luistert heel erg goed. Het is een actieve dame die gek is op een balletje, wel deelt ze deze alleen met haar mensenvrienden en niet met andere honden, want dan gaat het mis. Jess is sociaal uh, met honden en geeft duidelijk haar grenzen aan als een andere hond te wild doet. Ze zoekt een baas die met haar aan de slag gaat en niet aan werkt... want ze is namelijk niet gewend om alleen thuis te zijn. Want er gaat het weer hetzelfde gebeuren. Ik ze verlaat ik zo. Kom je terug na een dag werken. Bak, stel dat de kloten en je geruiden eraf. Maar goed, ze woont de laatste tijd met andere honden samen... dus dit moet dan rustig opgebouwd worden als ze alleen in huis komt. Dus ja, zoek je dus een leuk maatje. Twee Duitse herders, een mannetje en een vrouwtje... Dan kunt u een uh, mail sturen naar uh, dierentehuis.kennemerland... apelstaartje-dierbescherming.nl nou, Dan vraagt de dierenbescherming wel even aan... om de thuis- en werksituatie, gezinssamenstelling... en wat u de hond te bieden heeft, uh, om dat even te sturen. En dan uh, kunnen zij besluiten of dat een goede keuze is... en dat u dan uh, een heel plezierig leven gaat leiden met deze hond... of dat hij dan toch maar beter niet kan geplaatst worden... want dan is hij over drie maanden weer terug... Ja, de dieren van die de week. En het bankstel wat uh, <laughs> het ja. misschien niet overleeft. Nou, ik heb dat gezien hè, met een hond die verlatingsangst heeft Die zit ja? helemaal in paniek en die gaat, uh, die gaat hele rare dingen doen. Nou, en dan kom je thuis, Zo voor een tank door je woonkamer. En, en, ja. en weet je wat nou het vervelende is? De verzekering dekt het niet, hè. Dat kan je echt wel vergeten. Ook was het helemaal. Uh... Nee, nee, helemaal niks. Want? Jammer, ja, eigen huisdieren, ja, dan is die verzekerd. Hier is Snap en Mary had a little boy. Mary had a little boy. Een little did she know? Little bit where that Mary went. The little boy was sure to go. Mary, a girl at a party. Pretty face, fantasy body. On her strength, girl was fine. Mission, make her mind. So I step.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 Stand tall, courage don't fall. To her smoothly, I approach. Try to speak and almost choke that normal for the ruthless chiller. Normally I'm a ladies' chiller. Why? Were my nerves shaky? I knew she'd make me and not break me. Here she comes. Should I talk to her now? Yes.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 Singles staan nog steeds uh, hoog genoteerd in de diverse hitlijsten. Marco uh, Borsato, Armin van Buren en Davide Michel en hoe het dansen. Ja, plaats plaatsen wij gewoon uh, lekker uh, vrolijk van wordt. Inmiddels kwart voor vijf. Nou, als trouwe luisteraar van Zandvoort op zaterdag... weet je dat het dan tijd is voor het uh, gedicht van de dag? Normaal gesproken met de zwoele stem van uh, Albert Jan. Maar we hebben weer een zwoele stem, maar een andere. Die van uh, Koor een heel mooi gedicht. Een zwoele stem. De zon, strand, de zomer in Nederland. Eindelijk weer zomer, weer zon. Ik wou dat dit alle dagen kon. In Nederland is nu geen regen, want daar kan ik heel slecht tegen. Lekker bakken op het strand, want het is zomer in Nederland. Een zacht windje stroomt langs je heen en je wordt bruin van top tot teen. In een bikini lopen is nu niet meer raar. Met een mooi kapsel en volume in je haar. Iedereen in het water, op een band. Yes, het is zomer in Nederland. Ik wil alleen zijn met de zee. Ik wil alleen zijn met het strand. Ik wil mijn ziel wat laten varen... en niet mijn lijf en mijn verstand...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 zal mijn zwijgen wel verstaan. Wat een mooi gedicht, Cor. Zonzeestrand, de zomer in Nederland. Ja, ik moet er even aan toevoegen dat ik dit uh, gedicht... Uh... ...van internet heb gehaald, ja? Dat zijn eigenlijk twee gedichten. Oké. Okay. En die heb ik... Uh, normaal pas ik het een beetje aan, maar dit liep allemaal zo lekker. Maar ik moet er even aan toevoegen... ...dat het tweede gedeelte van... ...ik wil alleen zijn met de zee... ...tot het einde is van Toon Hermans. Want die heeft in Zandvoort gewoond. En ja, die heeft ook een hele moeilijke periode... ...in zijn leven gehad dat hij... Uh, ...een film ging maken... ...en daar zowat wat afriet is gegaan. Moet van Zon en Zee... ...dat heeft hem heel veel geld gekost en... Uh, dat was, hij was een tijd uh, ver vooruit. Ik heb hem toen gezien toen hij hier een keer vertoond werd... Uh, in het uh, Circus Theater. Mm -hmm. toen, uh, Thijs Okkers heeft dat toen uh, nog een keer geregeld... samen met uh, de uitbater. Met Leo Heino. En, uh, het was een hele leuke film. Oké, okay. en een mooi gedicht hebben we eraan overgehouden. Ja, ik weet niet of het uit die periode is... maar Toon uh, Hermans, dat was wel een vakman, hoor. Zwoele zomeravond, Verschrikkelijk cliché.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 Met het uh, mooi gedicht Zonzeestrand, de zomer in Nederland... hoorde je deze single van uh, Quincy in uh, verlangen. Een zwoele zomeravond. Ja, heerlijk. Van de week hebben we ook uh, lekker uh, kunnen, kunnen plakken, zeg maar, uh, met 40 graden. Nou, dat heb ik al uh, vier weken gedaan, hoor. <lacht> ja, dat weet ik. God, wat is het er heet, man. <lacht> dan heb je ook nog eens een luchtvochtigheid, die ging 100% in. Ja. En dan ga je naar buiten en dan ga je een beetje zweten... Maar dat verdampt niet, hè? Dat gaat dan in je kleren zitten. Verdampt nog wel. En dat wordt dan allemaal nat en zo. En, en dat, dat ga je vies ruiken. Dus ja, je moet twee keer per dag douchen. daar. Ja, wij rijden van de week door de Halterstraat. In een keer een heel triest aanzien bij Café Neuf. Een leeg terras. Ja, ik heb uh, dat ook gezien. Ik zag het eerst op, uh, op internet. Ik ben natuurlijk gisteravond of gistermorgen teruggekomen. Dan heb ik een beetje lopen te informeren, te vissen en uh, op te zoeken. Nou, en dan heb ik allerlei geruchten heb ik gehoord. Maar het enige wat ik zeker weet is dat uh, het pand uh, niet meer open gaat en verkocht gaat worden. Ja, want dat staat op... Uh... Ja, de website uh, www.cafennus.nl die, die is weg. Die bestaat niet uh, meer. En uh, daar staat dus op dat het uh, pand te koop is. En binnenkort volgt er meer informatie. Dan heb ik allerlei mensen die dus enigszins ermee te maken hebben... heb ik geprobeerd uh, te benaderen. Dus ik heb dat uh, ook nog eens geplaatst op mijn uh, Facebookpagina. Je bent zandvoerder als... Die heb ik opgericht en die is voor mij... En er zijn een aantal mensen die hebben daar uh, wel min of meer uh, op gereageerd in een persoonlijk bericht. En het zou erop neerkomen dat er een huurachterstand was van een behoorlijk bedrag en dat die uh, via een rechtszaak uh, ja, betaald moest worden. En dat kon niet. En dat degene die daarbij betrokken is, uh, ja, dus nu niet meer de uitbater is. En dat uh, de eigenaren het uh, want willen verkopen, want dat staat dus op de ja, website. Ja, triest verhaal. Ja, dat is een heel triest verhaal. Ik heb uh, er ook hele goede herinneringen aan aan Coffee Heuven, want ik kwam vroeger ook altijd. Ja, op een gegeven moment kwamen daar niet, niet zoveel mensen meer die je kende. Dus ja, dan ga je ergens heen waar de mensen komen. Ja, die maar dat, dat hadden meerdere mensen. Ja, ik weet niet. Ik het weet was niet. altijd op zondagmiddag, dat weet ik nog, echt helemaal afgeladen. Afgeladen, vol. En op een ja. gegeven moment, ja, dan gaan mensen wat anders doen. En als de ene wat anders gaat doen, Gaat de ander dat ook weer doen, dus ja. Ja, je krijgt natuurlijk uh, nieuwe cafés krijgen erbij. En uh, andere cafés die gaan weer weg. We hebben vroeger ook de Bulldog gehad en die ja. staat ook niet meer. De pand staat ook al, ik weet niet hoe lang, te komen. Nee, dat nee, is Fontanella wordt dat. Oh, dat wordt de Fontanella. Ja. ja, dat wist ik toch niet. Ja, bij deze. Nou, die uh, zal dan binnenkort wel in goede gekomen. <laughs> Oké, okay, even Tour de France en dan gaan we nog naar Fred. En dan... Uh, ja, Kunnen we de laatste uh, plaat instarten? Ja, het gaat <laughs> natuurlijk uh, erg goed met de Formule 1... Met, uh, met Max Verstappen in de autosport. Maar in de wielrensport gaat het ook heel goed... met Steven, Steven Kruiswijk. Geen familie van Wim Kruiswijk... overigens van het Museum. Want Steven Kruiswijk is zo goed als zeker van de derde plaats in de Tour de France. De 32-jarige Nederlander steeg zaterdag dankzij een redelijk optreden... in de ingekorte laatste bergetappe van de vierde naar de derde plaats in het algemeen klassement. Terwijl Vincenzo Nibali de dagzegen pakte. Nou, de Tour wordt zondag afgesloten met de vlakke etappe over 128 kilometer... met de traditionele finish op de Champs-Élysées in Parijs. En de kans dat die rit nog voor verschuivingen in de top van het algemeen klassement zorgt is... 0,0... Volgens ingewijden. Nou, Egan Bernal gaat hoogstwaarschijnlijk de boeken in als de winnaar van de 106e editie van de Ronde van Frankrijk. En de 22-jarige Colombiaan die vrijdag de gele trui overnam van Julian Alaphilippe, Philippe, gaf de leiding zaterdag niet meer uit handen. Hij krijgt ook de witte trui als winnaar van het jongerenklassement Alaphilippe. Philippe liefst 14 dagen drager van het geel moest zaterdag op 13 kilometer van de meet uh, lossen. Nou, hij verloor daardoor de derde plaats in het klassement aan Kruiswijk... terwijl titelverdediger Jeren Thomas tweede blijft. Kruiswijk wordt dan, zoals verwacht... de negende Nederlander die het toerpodium haalt. En de renner van Jumbo... Visma treedt in de voetsporen van Jan Jansen... Joop Soetemelk, Henny Kuiper... Johan van der Velde, Peter Winnen... Steven Rooks, Erik Breuking... en Tom Dumoulin. En dat was vorig jaar nog. Dat was uh, vorig jaar nog, want... Uh, Tom Dumoulin, die werd tweede in 2018. Nou, eh, Kruiswijk, die wist zaterdag voorafgaande aan de 20ste etappe dat hij een zeer goede kans had op de derde plaats. En de 27-jarige Philippe staat namelijk te boek als een mindere klimmer. Al had de Brabander weinig tijd om het verschil te maken. Vanwege het slechte weer was de etappe ingekort van 130... naar slechts 59 kilometer van Albert Verviel naar Val Torens... met een slotklim van 33 kilometer. Alain Philippe kon op de eerste 20 kilometer van de klim meekomen... met de andere klasse mensenrenners, maar daarna zakte hij terug... tot grote vreugde natuurlijk van Kruiswijk. Zo is het nou, P3, heel goed. Ja. Fred, wat ga jij zo ja. meteen doen? Hallo. Hey. Hallo, goeiedag. Ja. Ja, ja, ja, hij is er weer. Hij is er, hij is er, weer. <laughs> hij is er weer, gezellig. Nou. Nog, nog eventjes. Hè. Zo dadelijk volgende weer een, week een week feest. Volgende, volgende week ook nog. Ja, okay. volgende week ook nog. Wat uh, gaan we zo meteen uh, voor jou uh, krijgen? Ik ga het, uh, straks eventjes uh, bellen met Dirk. En hij heeft een nieuwe single uitgebracht: Een uh, spiegel aan de wand. Dus nou ja, wat dat... Uh, spiegeltje, uh, spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is er? De? <laughs> ja, het schoonste van het land. <laughs> of zo. Toch? Nou, je kan het nog vragen, ja, toch? Ja, we gaan het straks vragen, inderdaad. En we gaan ook nog even bellen met uh, Marco Kiemse... En zijn singel heet De Zon. Nou, dat hebben we de afgelopen dagen wel gemerkt, dit de zon. En Otto Lakenveld gaan we bellen. En Gip Me Dina Angst is zijn uh, nieuwe single. Oké, okay, klinkt heel goed weer. Dus dus. Dat, en, en een heleboel uh, lekkere muziek natuurlijk. Nou, gewoon uh, blijf luisteren naar uh, CFM. Wij zijn er volgende week weer met uh, Zandvoort op zaterdag. Dan ben jij er niet meer, hè? Nee, ik moet uh, woensdag gewoon werken. Oké, okay, nou bedankt in ieder geval voor het uh, invallen. Graag gedaan, en Volgende week doei. doe ik het met Jaap Koper. En daarna is AJ weer terug. AJ, jee. Oké, okay, tot volgende week. Bedankt doei. voor het luisteren. Dag!